De Europese beurzen zijn rond het middaguur opnieuw weggezakt. In de ochtend schommelden ze nog rond de openingskoers. De AIX staat nu op ruim 2 verlies... en de verliezen in Frankfurt, Parijs en Londen zijn vergelijkbaar. De ministers van Financiën van de G20 beloofden in een verklaring... dat ze met een sterk en gecoördineerd internationaal antwoord komen... om de economische crisis te bezweren. Maar dat was niet voldoende voor de beleggers... zegt economieredacteur Merel Stickelorum. Beleggers weten eigenlijk niet waar ze aan toe zijn... wat ze moeten geloven, wie ze kunnen vertrouwen in elk geval... Um, uh, ja, zijn ze steeds onzekerder over de situatie... en dat er een oplossing wordt gevonden voor de problemen onder meer in Griekenland. De ministers van Financiën van de G20 willen voor de regeringstop van begin november... met een actieplan komen. Vandaag begint in Washington de najaarsvergadering van het IMF en van de Wereldbank. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer wil dat de regering werk maakt van een regeling om oorlogsveteranen met psychische problemen schadeloos te stellen. Vorig jaar kwamen de militaire vakbonden, en het ministerie van Defensie, al tot een akkoord. Veteranen onder wie militairen met een posttraumatische stressstoornis zouden extra geld krijgen, maar dat is nog steeds niet gebeurd.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 Ook is met de bouw begonnen zonder dat er een bouwvergunning was, staat in het rapport. Cornelis had zelf om het onderzoek gevraagd... omdat hij de geruchten de kop in wilde drukken dat hij voordeel heeft gehad van de bouw. Hij spreekt een, uh, hij spreekt een aantal punten in het rapport tegen... en zegt dat er juist alles aan heeft gedaan om belangenverstrengeling te voorkomen. De burgemeester zou een dergelijk traject niet snel opnieuw ingaan. Ik zou misschien het huis willen bouwen, maar niet nu. Niet in 2007, niet 2008 of 2009. En zeker ook niet meer in 2011. Ik zou dan zeggen, van, nou, wacht er dan maar mee tot je... Dat je met pensioen bent. En want het is het gewoon niet waard als je kijkt wat, voor, wat, voor, wat het allemaal oproept uh, aan, aan dingen. Dan moet je gewoon zeggen van nou, als je die balans uh, neerlegt, dan is, de, is, de, is, de, is het een onbalans. Woensdag vergadert de gemeenteraad van Gouda over de kwestie. De raad heeft Cornelis tot nog toe gesteund. Het weer dan nog bewolkt en plaatselijk een bui, maar ook af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 19 in het zuiden. Morgen en zondag veel zon en hogere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie, het is al wat drukker op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen de afritten Soest en Bunschode 6 kilometer, verderop bij knooppunt Hoeflaken 3. Op de A10 de ringwest richting Zaanstad tussen Oostdorp en knooppunt 6 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Zuid 3 kilometer. Na een aanreding op de A15 Europort Rotterdam tussen de knopende Benelux en Vaanplein 4 kilometer. De rechter reishok is daar dicht. A28 Utrecht-Amersfoort bij de Aveden Dolder 3... en op de A58 Breda richting Tilburg voor Ulvenhout 4 kilometer. En zo zagen wij elkaar nooit meer. Bij IT-staving weten we toevallig dat deze amateurtooneelspeler een freelance topconsultant is en dat hij toe is aan een uitdagend project...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 Kijk zondag naar De Slavernij. Presentatie Daphne Bunskoek en Roewe Verveer. Kwart over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR. Veel bedrijven hebben de gedragscode al ondertekend. Ondersteun het initiatief ook op schoonmaakbranche.nl. Samen voor een schone zaak. Ineens meldt uw beste medewerker zich ziek. Gek, u zag het niet aankomen. Koorts, een griepje of dreigt langdurig verzuim.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 Een hele goede middag hier vanuit het Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om, net als de mensen die u hoort klappen, deze uitzending bij te wonen. Dan hoort u topadvocaat Geert-Jan Knoops over de vraag hoe rechtvaardig recht nou eigenlijk is. Of politicoloog Tom van der Meer over de veranderende moris in het politieke debat. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, over hoe Nederland van Gidsland een bitsland werd. PvdA Tweede Kamerlid Ed Groot en VVD, Tweede Kamerlid Helma Neperus debatteren over de vraag of de rijken de crisis moeten betalen. Leonie Jansen is gastrecencent, Jan Eikelboom schreef een boek over de Arabische lente. En Fris Barend komt natuurlijk langs, net als Justus van Oel met zijn column. Satire hoort u en live muziek, deze keer van niemand minder dan Wouter Hamel en Friends. Vrijdagmiddag live. Op je radio, Radio 1. Ho, vrijdagmiddag live. Op je radio, Radio 1. Walter Hamel, a cappella met zijn band. Zo direct hoort u ook de muziekinstrumenten die klaar zijn. U krijgt hem nog maar liefst viermaal te horen. U kunt reageren op de uitzending Twitter ons. Hashtag AvroVML. Mail ons vrijdaglive.afro.nl U kunt ons ook bekijken via de website avro.nl slash vrijdagmiddag live. Hij versloeg de Amerikaanse president Bush bij het Hoge Rechtshof. Hij adviseerde zowel Barack Obama als Saddam Hussein. Maar hij zorgde ook voor eerherstel voor de vermoord gestrafte verpleegster in post. En de van drugsgebruik beschuldigde militair Marco Kroon. Hij is een succesvolle topadvocaat die ook veel zaken pro-deo doet. En hij is hier. Geert Jan Knoop, welkom. Goedemiddag. Wat is uw uh, motto of missie als advocaat? Ik denk dat de woorden die ik zelf op de universiteit als eerste gedoseerd kreeg... het eerste jaar uit een indrukwekkend werk van een rechtsgeleerde... recht kan soms onrecht zijn. Dat zijn woorden die ik toen nog niet kon bevatten als student. Van, dat, dat kan toch niet? Recht is recht. Het definitie recht? definitie recht. recht. En u ziet nu dat het klopt? Nu, nu zie ik dus wat de diepere betekenis van die woorden waren. Recht kan soms onrecht zijn. En dat is eigenlijk het motto van onze hele praktijk. Zeker... De vakgebieden waar wij mee bezig zijn, op internationaal niveau... maar ook op het gebied van zeg maar, het doen herstellen van gerechtelijke dwalingen... is dit motto als geen ander aanwezig. Ja. U, u zei uh, in een interview waar ik las dat u al snel doorgaat... dat het er ook om gaat bijvoorbeeld de zwakkeren te beschermen. Dat dat een soort rode draad in uw leven, uw carrière is. Ja. Uh, maar ja, hoe weet u dat als u iemand verdedigt... dat het dan ook om de zwakkeren gaat? Je weet op de eerste plaats natuurlijk nooit of iemand echt onschuldig is... omdat het wetenschappelijk bewijs van onschuld valt in ons vakgebied nauwelijks te leveren. Maar je, je, je gaat er wel van uit, en dat is ook gegeven... dat zo iemand wel per definitie de zwakker in het systeem is. Want, nou, even een concreet ja. voorbeeldje. In het begin, uh, u verdedigt onder andere Dirk Scheringga. Uh, u wil uh, nog voor elkaar krijgen dat de top ja. van de Nederlandse Bank en Wouter Bos, die in de tijd verantwoordelijk waren eh, voor de gang van zaken... dat die vervolgd worden voor het lekken van het ondercuratelen stellen van die bank. Scheringga zal door veel mensen niet als een zwakkere gezien worden... net als overigens als andere cliënten van u. Klopt, maar in het geheel, in het gehele systeem waarin zich dit heeft voorgedaan... was hij zeker de zwakkere in het krachtenveld... Maar dan is iedereen altijd de zwakkere als hij beschuldigd wordt. Ja, maar, maar, maar wij gaan dus als verdedigers in het strafrecht altijd uit van... Uh, we staan aan de kant van de zwakker per definitie. Want je staat altijd tegenover de staat. U verdedigt de beschuldigde. Uh, hoe staat het trouwens met die zaak? Gaat het lukken om uh, uh, Noudwelling en Wouter Bos uh, te vervolgen? Nou, waar het primair om gaat, is dat de heer Schieriga een onderzoek wil... een beter onderzoek dan tot dusver is gedaan naar het hoe en waarom. Het lekken. En, en het lekken, met name omdat in zijn visie dat dat de, de oorzaak is geweest van. En dat gaat in oktober, wordt dat aangevraagd, dat onderzoek bij het gerechtshof... Het gaat hem niet per se dat er mensen nu achter de tradies verdwijnen. Wat is wel het doel dan? Het doel is dat uh, voor hem eerherstel komt. Dat hij gelijk krijgt met zijn uh, opvatting... dat er sprake is geweest van een complot... om niet alleen hem, maar ook de bank te doen omvallen. En als hij daar gelijk in krijgt, dan ook een financiële uh, tegemoetkoming, neem ik aan? Dat lijkt mij wel, maar waar het hem in de diepst van zijn hart wel omgaat... is dat hij ooit nog een keer kan terugkeren naar diezelfde bank. We gaan zo direct door over de vraag of recht, altijd recht... of vooral ook onrecht is. Maar eerst luisteren naar Suzanne Matthijs, want die heeft een lied over u geschreven nadat ze googelde op uw naam. One, two. Geert-Jan Knoops. Geert-Jan Knoops. Geert-Jan Knoops. Geert-Jan Knoops. Elke zondag zit geert bij zijn moeder trouw. Hij is al 33 en hij heeft nog geen vrouw. Zijn moeder vraagt, liefje, wordt het is tijd. Dat je je gaat binden aan een leuke meid. Maar hij heeft het te druk met zijn baan als advocaat. En iedere ochtend als de wekker gaat. Wordt hij wakker uit een jonge stroom over Jacques Cousteau. Dat hij een zeebioloog is op de Calypso. Verplicht in dienst bij de marine. Geertjan, discipline. Sokken links in de lijn, onderbroeken rechts. Precies zoals zijn lieve moeder altijd zegt. Hij werkt bij Moscovici. Op kantoor ziet er een vrouw aan de paard. Staan en stelt zich voor. Carrie is meteen de vrouw in hem om brand te passie. want ze hebben met diep dezelfde hobby. De nieuwe motor achter Geert Jan is zijn yin en eigenlijk ook zijn yang. een hamburger op katholieke maag wat vond zijn moeder daar nou van is de grote vraag. Een van de beste advocaten in de. <tieden> in voor een Ina Post en een Rwanda Tribunaal. Druk maar nog wel tijd om les te geven. Onlangs heeft hij zelfs nog een boek geschreven. Geert-Jan Knoops. Geert-Jan Knoops. Geert-Jan Knoops. Geert-Jan Knoops. Susanne Mathijssen, Henri van Loon, Bas Hoevlak en Vera K. Over mijn gast, advocaat Geert-Jan Knoops. Blijft de inhoud voor de rechtbank overeind, denkt u? Ik ben, er... ben onder indruk van de beknopte samenvatting van mijn leven tot dusver. Maar het, het, het klopt helemaal. Klopt helemaal zelfs. Complimenten. Heel de, goed. Dus wat vond u moeder dan, toen u op uw 33ste uh, de vrouw van uw leven vond? Dat het hoog tijd werd. <laughs> Zij was daar niet teleurgesteld over. Helemaal maar. niet. Nee. Nee, u bent uh, uh, natuurliefhebber, u houdt van, van zeeën. U, uh, u bent trouw qua vrouw, zowel aan uw moeder als uw, als uw vrouw. Een harde werker, dat is het beeld dat we krijgen hè, als je over u leest. Uh, onkreukbaar, een braaf imago heeft u. Ja, dat hoor ik vaak over mij. <laughs> Klopt worden is de vraag. Nou, ja, braaf. Uh, dat, dat klinkt zo kleinburgerlijk. Ik, ik ben een zeer avontuurlijk uh, iemand die uh, nou, nogal wat uh, sportieve uitspattingen niet uit de weg gaat. Van, van bergbeklimmen tot diepzeedaken, uh, zeezeilen. Uh, ga zo maar door. Maar dat zijn ook allemaal hele positieve dingen. Hè? U bent gedisciplineerd, ja. u werkt hard, u hebt succes. Uh, uh, zijn er zwakke maar, punten? Mm, nou, het zwakke punt is dat ik niet van ophouden weet. Ah. En dat is soms voor de omgeving best wel ergelijk. Want hoeveel uur per dag werkt u? Uh, nou, toch zeker wel, uh, denk ik, gemiddeld 15 tot 16 uur. Um, Hoeveel dagen in de week? Mm, zes. zes, ja, zes dus dat is in ieder geval één dag die ik ook voor mezelf uh, en, en, en mijn familie wil uh, spenderen. Ja. Ja. Ja. Maar ik, ik, ik ben dus ook iemand die gewoon niet kan stilzitten. En ik weet het van mezelf, dat is soms heel erg vervelend voor anderen. Uh, maar het zit nu eenmaal in me. En dat is misschien wel een eigenschap... Uh, die voor anderen niet altijd even prettig. Is. Een workaholic? Uh, in positieve zin van het woord. Want ik, heb, uh, ik ben niet een vakidioot... in de zin dat ik altijd met mijn vak bezig ben. Veel termen, Maar ik heb heel veel andere interesses. Dus u heeft er al een paar genoemd. Ja. En ik wil ook zo breed mogelijk in de samenleving staan. Omdat ik ook vind dat je dan je vak goed kunt uitoefenen. U verdedigt uh, uh, veel zaken die bekend zijn. Die ook in de media komen. Uh, ook, ook bekende Nederlanders. Maar als u, als u uh, terug zou kijken in de geschiedenis. Wat zijn historische figuren die u graag had verdedigd als advocaat? Hypothetisch gesproken... Uh, denk ik uh, wat, wat de zaak de zaken zou zijn geweest... ik heb daar zelf ook een boek over geschreven... is natuurlijk de vervolging van oud-president George Bush... als die vervolging ooit had plaatsgevonden... Voor... Junior junior voor Guantanamo uh, Bay en voor de inval in Irak... die achteraf gezien illegaal was. U zou hem willen verdedigen? Nou, het, het zou een enorme uitdaging zijn om... Ik heb dus aan de andere kant gestaan. Precies, ja. want die overwinning bij het Amerikaanse ja. hoge rechtshof... Ja. ging daarover. Ging daarover. En, juist een aanklacht exact. tegen de manier waarop de gevangenen ja. daar behandeld werden. Ja, ja. ja. maar het, echt als advocaat, het, ik, ik, zoek altijd, ik wil de grenzen opzoeken van het mogelijke. Dus u, uh, eigenlijk moet u dan uw eigen pleidooi onderuit zien te halen? Ja, misschien wel, maar ik, het, je ook kunnen verplaatsen in je tegenstander. En in dit geval denk ik dat het, dat het de zaak naar zaken zijn geweest als George Bush. Het zal niet gebeuren, maar stel dat hij zou zijn... Het zal niet voor... gebeuren, denkt u? Nee, nee, ik denk dat strafrechtelijk gezien niet... Civielrechtelijk is er wel een mogelijkheid omdat de, het, het Hof van Beroep in Amerika... een van de hoven heeft een paar weken geleden de immuniteit van Donald Rumsfeld opgeheven. En dat betekent dat dus hij civielrechtelijk voor schadevergoeding zeg maar, kan worden vervolgd... door twee mensen die onder dat martelprogramma zijn eh, gemarteld. Dat zou voor George Bush theoretisch ook kunnen. Maar dan heb je dus over schadevergoeding en niet over straf. straf. Geen celstraf. Nee, en dat, kijk, Obama heeft dat toen wel aangekondigd tijdens zijn verkiezingsprogramma. Ik ga George Bush en de Zijne strafrechtelijk aanpakken. Is er niet van gekomen, politiek geen steun. En Amerika heeft genoeg andere problemen aan haar hoofd. Nee, dus dat telefoontje zal waarschijnlijk uitblijven uh, naar u om als ja. verdediger op te treden. Er ligt hier trouwens ook nog een dik boek, want ondanks het feit dat u weinig tijd hebt, ja. uh, heeft u wel tijd om te lezen? En dat gaat ja. over Alexander de Grote. Ja, dus een van mijn. Uh, die van grote voorbeelden is een groot woord, maar wel een van de mensen die uh, mij enorm heeft geïnspireerd en aangesproken. Omdat hij, dat veel mensen weten niet, dat hij in het verleden dus met zijn enorme. Hij was natuurlijk een machtsbelusteling. Hij heeft uh, allerlei rijken veroverd. Uh, is op 20 jaar, 20 jaar leeftijd dus koning geworden. Op 33 jaar leeftijd overleden door een mysterieuze ziekte. Heeft, is toch een van de grondleggers van het internationaal oorlogsrecht. omdat uh, hoe hard ook die veldslagen werden geleverd in die tijd. Uh, heeft hij altijd op een, uh, dat klinkt misschien tegenstrijdig... humane wijze willen omgaan met respect voor zijn tegenstanders. Waar blijkt dat uit? Nou, Bijvoorbeeld dat bij het belegeren van steden... hij altijd de tegenstander de kans gaf zich over te geven... en dat hij de slachtoffers uh, uh, van zijn tegenstanders uh, terugstuurde... op draagbaren met de wapenuitrusting en de paarden naar de weduwe als blijk van respect voor de tegenstander. U bent zelf militair geweest. Uh, de, de, ja. de, dat oorlogsrecht, ja, de, je krijgt de indruk dat dat vaak ook met voeten getreden wordt. Ja, nou ja, het zijn spelregels, maar die spelregels zijn buigbaar. En iedere partij geeft daar dan ook een eigen interpretatie aan. Dat zie je ook nog steeds gebeuren met de moderne vormen van nu heet het dan uh, gewapende conflicten met een mooi woord. Ja, dus, dus het, is, het is goed dat hij de basis ervoor gelegd heeft. De, ondanks het feit dat het ook vaak, nou ja, we, zoals ik ja, zei, met voeten getreden wordt. Ja, je ziet hoe multi-interpretabel het is. Kijk, als de Amerikanen zeggen. martelingen, dat was niet aan de orde. Het ging om geavanceerde ondervragingstechnieken, Terwijl. De andere kant van de wereld zegt, nee, het gaat wel degelijk marteling... dat onder het anti-martelingsverdrag valt van de VN. Zoals waterboarding, het, ja. het lang onder water houden de van Amerika gevangenen. Precies, de Amerikanen hebben dat heel anders uitgelegd. Zelfs de topadvocaten van George Bush hebben gezegd... dit is geen marteling, dit mag u doen, meneer de president. Dat maakt het ook eens intrigerend om zo'n man bij te staan. Als... Dat gebruikt u ook als verdediging, ja, de juristen zeker, zeggen het zeker. mag. Ja. Het, het top, zes topjuristen rondom Bush hebben gezegd, meneer de president, dit mag. Dit valt niet onder de internationale verboden. Je ziet dus hoe multi interpretabel dat internationaal recht is. En dat het in wezen een speelbal is in de handen van politici die oh. daar een eigen uitleg aan te geven. Ja. Het is niet uh, zwart-wit. Dat is iets waar u, waar u uh, vaak over praat en over schrijft. Wat u opvalt als deskundige ook in het internationaal recht. Nu we het toch over Amerika hebben. Deze week woensdag werd de 42-jarige Troy Davis geëxecuteerd. Hij zou in 1989 een politieagent hebben doodgeschoten. Dat vonnis was heel omstreden. Hè? Ja. Uh, uh, bewijs ontbrak. Uh, getuigen hebben zich uh, teruggetrokken. Er werd geprotesteerd. Niet alleen door Amnesty, maar bijvoorbeeld ook uh, door Jimmy Carter. Wat vindt ja. u van die zaak? Want hij is nu wel geëxecuteerd. Ja, ik denk dat uh, Jimmy Carter heeft gezegd... dit is eigenlijk het levend bewijs dat je geen doodstraf moet uh, erkennen. De doodstraf moet worden afgeschaft... omdat je nooit 100% zeker weet dat iemand inderdaad schuldig is. Het blijft altijd een onzeker factor. En je moet die kans houden dat iemand in de toekomst zijn onschuld... alsnog met allerlei andere nieuwe inzichten, middelen kan aantonen. Bij Troy Davis ging het om... Zeven van de negen belastende verklaringen die uh, werden ingetrokken... of in ieder geval werden bijgesteld. En die doodstraf is definitief. En ik denk, als wij in Nederland de doodstraf hadden gehad... Ja, dan waren uh, zaken als Lucia de Berk, uh, Ina Post, de Puttense moordzaak en uh, de Schiedammer parkmoord, waren waarschijnlijk nooit opgelost geweest. Al die zaken waar achteraf het... bleek dat het om gerechtelijke of ja. uh, rechtelijke dwalingen ging, zaken die u ook behandelt. Uh, u bent daarin of uw kantoor ja. is daarin gespecialiseerd. Ja, wij hebben sinds uh, een aantal jaren een, een speciale uh, afdeling... met uh, advocaten en onderzoekers die hierin zijn gespecialiseerd... waar wij mee samenwerken. En wij onderzoeken dus in uh, Nederland en ook daarbuiten... allerlei zaken die al zijn afgesloten. Die zaken komen tot ons via andere advocaten of via de veroordeelde zelf. Waarom kiest u daarvoor? Want ik begrijp, het is geen lucratieve business. Nee, het is... Helaas uitsluitend podeo-werk, maar het past binnen de ideologie van het kantoor. En we vinden ook dat het is een onontgonnen terrein. Het is ook een ondergeschoven kind in het strafrecht En het zijn mensen zonder gezicht in de samenleving. Die al zijn, zeg maar, ja, je zou nog niet zeggen... uitgekotst door de samenleving als veroordeeld. Eh, terwijl die mensen een kans verdienen... Op een nieuw proces, als er in ieder geval voldoende twijfel is. En de zaken die wij onderzoeken, het zijn er nu in totaal zo'n 22 die uit een selectie zijn voortgekomen, dan gaat het inderdaad om zaken waar er sprake is van gereden twijfel. En wij zetten daar onze tanden in, wij onderzoeken die zaak opnieuw en we beoordelen of je dan die zaak opnieuw kunt voordragen voor heropening. Hoe moeilijk is dat voor die mensen om, als ze uh, veroordeeld zijn, uh, vaak hun straf al uitgezeten hebben, om dan alsnog uh, eerherstel te krijgen? Ja, dat is een. Ontzettend lange, moeilijke uh, en ook uh, zeer uh, belastende weg. Omdat het natuurlijk gaat om mensen die jarenlang uh, moeten vechten om dat eerstel te krijgen. Ik noemde net een aantal voorbeelden. Uh, Ina Post bijvoorbeeld heeft uh, bijna 25 jaar daarvoor gestreden. Maar er is in Nederland geen uh, fonds, er is geen middel om voor deze mensen om te. Tot... Want het is kostbaar. Het is kostbaar, want je hebt dus heel veel uh, goede onderzoekers nodig. Uh, DNA-onderzoek bijvoorbeeld kan snel een paar duizend euro kosten. Wil jij een nieuw DNA-onderzoek laten doen? Wil jij een nieuw, nieuw uh, sectierapport krijgen? Of wil je een toxicologische analyse krijgen? Noem maar wat. Dat zijn allemaal uh, rapportages, onderzoeken die heel veel geld kosten. Schiet u dat dan voor? Dat kunnen wij niet. Uh, wij zoeken dan naar fondsen. Uh, er zijn een aantal mensen die in het verleden bereid zijn geweest... om te doneren in een, in een fonds. Sympathisanten van de mensen die naar een ja. zoeken. Maar er is geen structurele regeling. En we hebben met uh, het ministerie van Justitie nu contact gelegd... om te zorgen dat er in de toekomst zo'n fonds gaat komen. Let wel, het gaat dus niet voor de kosten van een advocaat... maar het gaat om de kosten van het forensisch-technisch onderzoek... in afgesloten strafzaken. En, en dat zou een fonds zijn waar iedereen een beroep op kan doen? Ja, dan zou je dus wel moeten kijken naar een soort toelatingsmodel. Hè. Het moet niet zomaar een vrijbrief zijn waar iedereen zeg maar, geld kan ophalen. Je zou wel een toetsingssysteem moeten hebben waar je aan moet voldoen. Wil je in aanmerking komen voor zo'n fonds? Maar dan moet de drempel juist weer niet te hoog zijn zoals dat nu met herzieningszaken het geval is. En alleen op die manier, en dat zie je dus in de Verenigde Staten waar men daar al verder mee is... kun je. Uh, ernst maken met je boodschap in Nederland dat je juist gerechtelijke dwalingen wil voorkomen of de mogelijkheid creëren om ze terug te dragen. Hoe groot is de kans dat het fonds er komt ook? Nou, ik denk dat die kans wel gestegen is, natuurlijk, door al deze zaken. En ook de zaak van Troy Davis is een van de voorbeelden hoe belangrijk het onderzoek is dat de advocaten hiernaar doen, maar ook daarin financieel worden gesteund door de overheid. We vinden ook dat het een overheidstaak is. En ik heb daarover een heel goed gesprek gehad paar maanden geleden met staatssecretaris van uh, Justitie, uh, meester Teven En we hopen dat dit punt op de agenda komt te staan voor de Tweede Kamer... waar het, als het goed is, ook uh, behandeld gaat worden. Ja. Uh, we hadden het over, over de, de executie van in dit geval een, uh, een, de 42-jarige Toy Davis... die beschuldigd werd van moord wat in feite nooit echt goed is vastkomen te staan. Uh, Amerika trekt zich van kritiek op dat soort uitspraken niet veel aan. Ook nee. niet op überhaupt uh, zaken als het gaat om internationaal recht waar u het eerder over had. In die zin sta je daar niet met lege handen ook als jurist? Ja, dat, dat zie je. Een heel interessant voorbeeld, of pijnlijk voorbeeld... Amerika is veroordeeld door het Internationaal Gerechtshof Den Haag... een aantal jaar geleden in een zaak waarin het ging om doodstraf. Internationaal Gerechtshof zei de executie moet gestaakt worden... en de Amerikaanse rechters hebben dat genegeerd. Die executie heeft plaatsgevonden. Dat ging dus om een uitspraak van benen van het Internationaal Gerechtshof... Uh, gaat het om uh, andere internationale uh, straftribunalen... zie je ook dat Amerika daar een hele wisselende koers vaart... Men erkent bijvoorbeeld wel het Joegoslavië-tribunaal en het rwanda maar weer niet het internationaal strafhof. Nee, want als de Amerikaanse militairen zouden zitten, zouden ze die met eh, mariniers hier komen bevrijden? Ja, er is toen die anti-invasiewet door Bush aangenomen, waarbij letterlijk en figuurlijk de Amerikanen op het schand Scheveningen zouden kunnen landen hè, ja. om hun gevangenen daar te bevrijden. Waarmee je kunt zeggen: het is mooi dat recht, ja. maar eh, ja, als, je, als je de sterkste bent, wat Amerika misschien nog steeds is, hoef je er niks van aan te trekken? Ja, het, het is in wezen een gevecht tussen de, de upper-dog en de underdog, om het zo te zeggen. Heel interessant, Amerika zegt... wij willen niet dat onze mensen worden blootgesteld aan een politiek orgaan... zoals het internationaal strafhof. Dat vinden zij een politiek instituut. Voornamelijk omdat de, de aanklagers daar niet onafhankelijk zouden zijn. Maar ze hebben geen moeite om iemand als Colonel Gaddafi over te leveren... aan hetzelfde internationaal strafhof. strafhof... waar ja. zij hun eigen mensen niet aan willen overleveren. Dus hoe leg je dat nog uit aan de buitenwereld? Aan de andere kant, zij lopen we het meeste risico. Hè? Want ze grijpen ook het meest in eh, bij internationale ontwikkelingen. Ja, Absoluut. Amerikanen hebben op dat punt wel uh, denk ik, uh, recht van spreken... als ze zeggen, wij halen de kooltje uit het vuur in de wereld. Dat, dat moet ook erkend worden en dat verdient waardering. Maar dat mag niet een soort blanco check zijn... dat zij maar gaan forumshoppen, om het zo te zeggen... van waar zij dan hun recht uh, willen halen... Of hun mensen doen laten berechten. Een ander onderwerp wat, wat, wat ook het internationaal recht raakt, denk ik. Vandaag vragen de Palestijnen om een volwaardig lidmaatschap... van de Verenigde Naties. Uh, daar zijn Amerika en Israël niet blij mee. Wat vindt u daarvan? Ik denk, uh, internationaal rechtelijk was het misschien verstandiger geweest... om ze die tussenstatus te geven. Hè? Dus dat, dat men... Uh, waarnemer. Waarnemer wordt. Omdat natuurlijk de situatie daar nog lang niet is opgelost. En dat zou een chiquere oplossing zijn geweest... die, waarnemer, uh, die waarnemers plaats... Waarbij je dus toch toegang hebt tot het internationaal gerechtshof om daar uh, adviezen te vragen, om daar zaken aanhangig te maken. Dan kan er ook wellicht uh, een, een rechtelijke uitspraak worden gevraagd over dit langlopend conflict. Maar zolang dat conflict niet is opgelost, denk ik, moet je daar terughoudend mee omgaan om uh, deze. Uh, mensen een volwaardige status te geven binnen de VN. Dat is wat, wat Obama zegt, dat is wat Rosenthal, ja. onze eigen minister van Buitenlandse Zaken zegt. Uh, wat is het voordeel als ze naar het strafhof en het gerechtshof kunnen? De Palestijnen? Nou ja, kijk, uh, voor het strafhof uh, geldt natuurlijk weer een heel ander systeem... omdat daar uh, Israël weer niet uh, erkent. Uh, Israël erkent het strafhof niet, maar... Nee, maar, maar je kunt Israël wel aanklagen, ja. toch? dan? Nou, ja, dat is best moeilijk, maar je, je kunt onder omstandigheden wel uh, daar een zaak inderdaad. Dat is overigens al gebeurd. Hè. Er loopt al een, een vooronderzoek. Uh, er is al een aanklacht ingediend tegen, tegen Israël uh, bij het strafhof. Maar uh, belangrijker, denk ik, voor die waarnemersstatus is dat uh, in dit geval echt toegang wordt verleend tot het internationaal gerechtshof. En dat is bij uitzeg het orgaan waar. Landen, staten, staten ja. kunnen uh, discussiëren over uh, grensgeschillen, over uh, en territorium. En de uitkomst dan eigenlijk alvast, omdat volgens het internationaal recht bijvoorbeeld uh, de, de, uh, illegale, de bezette gebieden... Ja. Uh, de, waar, we, waar de kolonisten zitten, dat die illegaal verklaard zijn al eerder? Dat zou kunnen, maar het zou ook best kunnen dat het internationale rechtshof heel anders denkt over uh, de, uh, zeg maar de afspraken uit 1967 en dergelijke. Dat, dat is zeker niet, uh, niet zonder meer een gegeven dat die uitspraak al op voorhand vaststaat, denk ik. Ik praat later in deze uitzending uh, met nieuwsuurslaggever Jan Eikelboom... die schreef een boek over de Arabische lente. Mm -hmm. U heeft daar wel eens over gezegd dat die Arabische lente... wel eens om zal kunnen slaan in een Arabische winter. Ja, ja klopt. Want, nou... Uh, Eigenlijk is dat uh, natuurlijk gebaseerd op de scenario's Irak-Afghanistan... waar we tot onze spijt moeten concluderen dat ondanks de goede bedoelingen... die er ongetwijfeld zijn geweest, want je valt niet zomaar een land binnen... Het vestigen van de democratie. Ja, dat dat uh, een hele lange weg is. En zelfs een weg is die in veel gevallen uh, uh, zeg maar op een slechter spoor komt... dan het spoor dat er voorheen was. Hè. Neem Irak, aantal aanslagen. Afghanistan uh, ziet er ook redelijk somber uit... Uh, voor Libië zou dat ook wel eens zo kunnen zijn. Uh, met name ook omdat natuurlijk de uh, Libische gemeenschap bestaat uit stammen. Kijk, wat bijvoorbeeld nu wordt vergeten is dat de Tuaregs, de nomaden... De, die altijd uh, Gaddafi hebben ondersteund, nu vervolgens worden vervolgd. Dat daar de mensenrechten uh, worden geschonden door diezelfde rebellen... die opkomen tegen de schending van de mensenrechten onder Gaddafi. Dus het is een heel moeilijk proces en daarom is het ook heel moeilijk om democratie af te dwingen... door middel van een gewapende interventie. Ook kan... u als ex-militair gelooft daar niet in? Uh, nee, ik geloof daar niet zonder meer in. Uh, ik, ik kan me best voorstellen dat, en dat hoor ik ook van veel andere militairen... dat gewapende interventies noodzakelijk kunnen zijn... om enorme misstanden te doen reduceren. Maar de bedoeling op voorhand om daar een regime om weg, omver te doen vallen... Uh, en daar een eigen regime te plaatsen... daarvoor moet je een oorlog niet gebruiken. Dank u wel voor dit gesprek, advocaat Geert-Jan Knoops. Zo direct, mag, applaus. Ik zei het al, we gaan zo direct over het laatste onderwerp door... met verslaggever Jan Eikelboom. Maar nu eerst het NOS-journaal met Onno dijven wit Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte zit niet erg met de opmerking van PVV-leider Wilders... gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen. Wilders zei dat de premier eens normaal moest doen... Volgens Rutte kan dat in de hitte van het debat gebeuren. De premier vindt het veel erger dat Wilders aanvallen op PvdA-leider Job Cohen... en Kamerlid al deed die hij van tevoren had voorbereid. De Europese beurzen staan sinds het middaguur opnieuw op verlies. De AEX staat nu op ruim 2% verlies en ook Frankfurt, Parijs en Londen noteren lager. Beleggers lijken toch niet gerustgesteld door een verklaring van de ministers van Financiën van de G20. Die hadden maatregelen beloofd om de economische crisis te bezweren.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 De opvallende files die staan op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen Hank en Werkendam, 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De andere kant op staat file tussen Noorderloos en Werkendam, 6 kilometer. Verkeer van Breda naar Utrecht kan het beste omrijden via Den Bosch... vanaf Knoopend Hooipolder. En op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen... voor de Vlakentunnel, 6 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1... Abro, vrijdagmiddag live, Jan Mulder. En welkom terug. Vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct politicoloog Tom van der Meer over de veranderende moors in het politieke debat. En zangeres Leonie Jansen zag een film over de Braziliaanse sloppenwijken... en een toneelstuk over een stuk gelopen huwelijk. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AvroVML. Mail ons vrijdagmiddaglive Of bekijk ons, avro.nl slash Dames en heren, hartelijk welkom aan de Tweede Tafel... De tafel waaraan wij altijd één of meer onbekende Nederlanders aan het woord laten... die gaan reageren op de actualiteit. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. De tafel. Cohen noemt Wilders een kleuter, Wilders noemt Cohen een bedrijfspoedel. Het begrotingsschelden is weer begonnen. Mineke Voorschoten is hier bij ons... Met haar man Jan. Uh, u vindt dat geen manier van die politici, dat gescheld in de Kamer. Dat is ook niet beschaafd natuurlijk. U bent boos. Wij zijn heel erg boos. Want dit gaat ten koste van de Nederlandse kleuters. En dat is niet leuk, hoor. Oh nee. En uh, waarom gaat u dat zo ter harte? Omdat ik bestuurslid ben van de BKN. De Belangenvereniging Kleuters Nederland. Oh, die bestaat? Jazeker. Ik zit daar al sinds mijn vierde jaar bij... En nu ben ik 52, maar ik kom nog steeds op voor de belangen van de kleuter. Dat is mooi. En meneer? Ik ben Jantje Voorschoten, 53 jaar en ook al lid sinds mijn vijfde. Getrouwd met Minneke Op uw vijfde? Nee, later nee. toen ik groot was. <laughs> maar ik ben dus ook boos. Ja, wij houden niet zo erg van die Geert Wilders. En dat die dan weer met een kleuter wordt vergeleken, dat vinden wij heel erg. Ja, oh, maar zo erg is dat toch ook weer, ook weer niet? Nou, het getuigt wel van heel veel minachting voor de kleuter aan zich. Ach. Ik vind het echt kloten dat kleuters geld wordt. Uh, en waar komt u nog verder voor op bij de kleuters? Nou, dat ze altijd zo kinderachtig benaderd worden en van die lullige kleren aan moeten. Nou, ze worden heel vaak buiten gesloten en ze mogen nergens over meepraten. Nee, zelfs niet over de economie. Crisis. En heeft u veel met kleuters te maken gehad in het dagelijks leven, mevrouw Voorschoten? Uh, ik ben vroeger kleuterleidster geweest, maar tegenwoordig ben ik psychiater. Zo, en u, meneer uh, Voorschoten? <lacht> ik ben politieagent, al oh. een jaar of twintig. Oh, is dat geen moeilijke baan voor u? Ja. Nou, met uw kleuterstem... Wat is er mis met een kleuterstem? Had ik maar een kleuterstem, was ik toch maar een kleuter. Waren wij allemaal nog maar kleuters, heerlijk zou dat zijn. Ja, maar kleuters kunnen ook heel gemeen zijn tegen elkaar, bijten, krabben, slaan, elkaar de ja. haar uit het hoofd trekken, pesten. Het zijn niet alleen maar liefertjes, hoor. Dat moet jij niet zeggen. Auw. Ja, dat God is helemaal van. niet leuk, hoor, wat u daar allemaal hey. zegt. Au! Jongens, het jongen. ja, is het helemaal aan trekken. Ik er eens even een papier ja, afbakken. Ja, Hé, haal even mee op, man. Ik heb het godsverdienst papier afbakken. Doe het. Doe eens even. Auw.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 De algemene beschouwingen waren in sommige opzichten zeker een spektakel. Volgens sommige politici en journalisten een treurige vertoning... die afbreuk doet aan het gezag van de politiek. Maar de vraag is natuurlijk wat vinden de kiezers van deze nou ja, nieuwe stijl van politiek debatteren. Daar gaan we het over hebben met universiteit, docent politicologie... aan de Universiteit van Amsterdam, Tom van der Meer. Welkom. Goedemiddag. Uh, aan de andere kant aangeschoven... Zangeres, theatergemaakster Leonie Janssen. Ook welkom. Uh, gekeken naar de algemene ja, beschouwing? Ja. ja, ik heb het gezien. Fijn theater. Nou, het is echt... Uh, om, om je vingers bij likken als je thuis zit. Maar ik, ik schaam me ook wel, hoor. Ja? Ik hoop niet dat het in het buitenland te veel... Uh, dat iedereen te veel naar gaat zitten kijken. Want ik vind echt geen vertoning. Denk ik vond, je, nee, nee, ik vond het echt, echt niet goed. Wat, wat, wat, wat, wat Zit je daar vooral in het was dan? Nou, ik vind als je, een, als je een, in de politiek zit... en je bent een leider... dat dit... Ik vind het toch een beetje pubergedrag wat je ziet. En dat is, uh, ik vergelijk het met een puber, omdat pubers heel erg, zoals Wilders zich gedraagt, heel erg goed de vinger op de zere plek bij ouders kunnen leggen, maar ze kunnen niet naar zichzelf kijken. En, en jij, jij voelt je slecht vertegenwoordigd op deze manier? Nou, ik zou, als... wel, ik zou wel een beetje wijsheid... Ik vind het ook zo jammer dat ze zich laten verleiden door iemand als Wilde. We gaan het straks hebben over de film Tropa de Elite 2... en over een toneelstuk Wie is er bang voor? Virginia Woolf. Maar eerst dus uh, dat debat, Tom van der Meer. Uh, ook natuurlijk gekeken naar de algemene beschouwing. Zeker. En net zo uh, ja, teleurgesteld uh, als Leonie? Uh, gefascineerd is denk ik een betere omschrijving. Want? Um, het... het... De algemene beschouwing is nou altijd erg interessant om te zien... hoe de partijen zich willen positioneren. Hoe ze zich willen opstellen naar de kiezers toe. Want ja, inhoudelijk worden nou niet heel erg veel besluiten meer genomen... tijdens die beschouwingen. Um, en dan is het intrigerend om te zien... dat inderdaad Wilders de boel op de kast weet te jagen. Maar dan ook om te kijken waarom hij dat nu doet. Waarom hij dat op deze thema's doet. Was u ver verbaasd of verrast? Um, ik was nou, niet per se verbaasd of verrast. Want Wilders zit gewoon in een momenteel een wat lastig parket. Hij is feitelijk onderdeel van de regering. Hij moet gedogen, dat heeft hij afgesproken. Maar tegelijkertijd, de thema's waarop hij zijn winst wilde pakken... Nou, de winst lijkt wel mee te vallen. Zo een daling van het aantal asielzoekers komt er ook weer niet. En de thematiek is veranderd. Mensen zijn niet meer zo heel erg meer bezig met integratie, met immigratie. De onderwerpen zijn nu weer de economie. Dus juist daarop, ja. juist daarop heeft Wilders heel veel moeten inleveren. Met de zorg en de pgb. Ja. Uh, met de pensioenen waar hij zijn zin niet heeft kunnen krijgen. Met uh, Europa waar toch gewoon... Flink in geïnvesteerd wordt uh, op het moment. Uw analyse is uh, om de aandacht af te leiden van het feit dat hij op een aantal punten uh, weinig of niets heeft bereikt. Uh, is hij deze uh, ja, verbale, uh, hoe noem je dat, het verbaal vandalisme, uh, zeg maar, heeft hij de kamer ingeslingerd? Ja, het is, is voor hem een, een goede manier om eigenlijk een beetje anti-elite uh, die, die toegevaart weer op tafel te leggen. En vandaar ook dat hij de hele tijd bezig is om in dit geval Cohen op de kast te jagen. Door Cohen de grote gedoger te noemen. Dus over Wilders was u niet verrast of verbaasd? Over de, over de, de rest van de Kamer wel? De andere partijen of de andere politici? En met name over uh, de reactie van de, de wat linkse partijen uh, ben ik wel verbaasd. Want waarom laten ze zich nou weer op de kast jagen? Ze hebben geen enkele baat erbij. Je, je kan in dit geval beter boven de partijen staan. Cohen want... had niet moeten zeggen dat Wilders een kleuter is? Nou, ik denk niet dat het hem heel veel zal helpen hierbij. Zijn kiezers zijn niet de kiezers van de PVV. Ja, nou ja, er wordt ook vaak gezegd dat hij te weinig van zich afbijt. Hè? Ja, maar dan gaat het om welk profiel wil je hebben... en wat, wat, waar, waar sta je zelf voor? Waar staat de PvdA voor? U doet onderzoek naar het kiezersvertrouwen. Uh, wat, wat betekent nou deze stijl van debatteren... met name die van, van Wilders, uh, voor het vertrouwen... dat bijvoorbeeld de PVV-kiezer in hem heeft? Uh, ja, Wilders bedient uh, een, een dubbel publiek. Enerzijds heeft hij een groot aantal kiezers dat politiek wantrouwend is. En die vindt het geweldig als, als je dit soort relletjes in de Kamer veroorzaakt. Maar anderzijds heeft hij ook een hoop kiezers die om inhoudelijke redenen op hem stemmen. En daarvan horen we wel vaker in, in verschillende soorten van kiezersonderzoek... dat ze zoiets hebben van ja, Wilders gaat eigenlijk te ver... maar dan sturen we het in ieder geval een beetje een goede kant op als we op hem stemmen. En daarvoor is het gewoon het groot risico dat hij op zich, zichzelf op een gegeven moment gaat overschreven. Met als effect... Met als effect dat de kiezers zullen weglopen, want er zijn alternatieven. Ja, het lijkt er nog niet op. Uh, een van daar bijvoorbeeld, het tv-programma heeft een peiling gedaan... na de algemene beschouwingen onder PVV-kiezers. Daar bleek uit dat 83% van die uh, PVV-stemmers het geen probleem vindt... Uh, de manier waarop u daar uh, debatteerde, uh, Cohen, uh, bedrijfspoedel noemde, et cetera. Ja, maar ik denk dat, het, dat er een verschil is tussen wat mensen op de korte termijn vinden... en op de langere termijn. Want Wilders kiest nu wel heel veel vijanden tegelijkertijd uit. Het zijn nu niet alleen meer de, de moslims en de buitenlanders. Het zijn nu ook de Grieken en de Turken en het CDA. Uh, en het nichtje van mevrouw Albayrak. En Cohen met de hele PvdA. En zelfs de premier. Hoe, hoeveel zondebokken kan je hebben zonder dat je ook de rest van de bevolking op de kast jaagt? Zelfs de premier, de man waar die zaken mee doet. Ja, inderdaad. Dat, dat verrast u? Ja, Leonie? En ho, hoe reageert, heb jij ook iets in het onderzoek staan... over hoe de kiezers van de Partij van de Arbeid en uh, nee. van Nee, nou, Rutte... misschien zat het erin, maar ik heb het hier niet staan. Oh ja, daar ben ik <laughs> ja. ook zo benieuwd naar. Hoe hun reactie, wat voor invloed dat heeft op hun kiezers? Enige idee, Tom? Uh, nou, op de, op deze uiting, nee, geen idee hoe dit precies zou uitpakken. Uh, we zien eigenlijk wel dat... Wanneer de PvdA wint, dan heeft het over het algemeen weinig te maken met wat Wilders heeft gedaan. Ja, die, die, die trekken logisch hun eigen plan als het om de politiek gaat. Uh, er is wel gepeild wat de pvv kiezer bijvoorbeeld denkt over de gedoogcoalitie. Daar bleek uit dat 37% van die pvv kiezers vindt dat uh, Wilders moet stoppen... met de gedoogsteun aan het kabinet. 37%. Uh, ja, is, is dat, denkt u, uh, toenemend, Tom van der Meer? Ik heb geen idee of dat toenemend is. Uh, het, het, we weten dat het enthousiasme voor, uh, van de PVV voor de regering... en regeringsdeelname in de eerste maanden was gestegen. En ik kan me voorstellen, nu er weer steeds vaker tegen Europa uh, spreekt... Uh, en wat kritischer wordt over de regering, dat hij daar zijn publiek in meeneemt. Ja, waardoor... Maar hij heeft geen, heeft geen keus, hij heeft weinig keus. Want als hij dit breekt, nou de breker betaalt, is een standaard gezegd. dus dan zal hij uh, zetels inleveren bij de volgende verkiezingen. En bovendien zijn dit nou de enige twee partijen het CDA en de VVD met wie die ooit een geloofwaardig coalitie kan vormen. Ja, toch, als je hem aan de gang ziet... ook inderdaad tegen zijn uh, politieke partners in het kabinet... zou je bijna denken dat hij erop uit is uh, uh, dat, het, dat het breekt op een gegeven moment. Nou, ik denk dus allereerst dus dat het een afleidingsmanoeuvre is... om uh, zijn eigen zwaktes en tekortkomingen, met name op economisch gebied... Uh, een beetje te, te verhullen. En ten tweede, ja, het, het kan natuurlijk een voorbereidende zet zijn. Hoe meer je nu op het spel uh, laat staan... Ja, als over een jaar uh, inderdaad grote problemen zouden ontstaan dan komt het niet uit de lucht vallen als de PVV zou berekenen. Nee, Hoe kunnen ze ideaal reageren op zoiets als wat er gisteren gebeurt? Idealitair, de andere partijen? Mijn overtuiging is, is dat de linkse partijen zoveel mogelijk hierboven moeten staan. En dat, met name Emiel Roemer vond ik dat heel sterk doen. Um, juist, maar die kon het ook doen omdat hij juist niet zelf was aangevallen. Mm -hmm. Daarom kon hij als van boven de partijen hier toch wel een heel belangrijk punt van maken. En aan de rechterkant, ja, het rare is het CDA en de VVD... dat zijn nou de electorale concurrenten van de PVV. Mm -hmm. Zij verliezen allebei de laatste jaren zetels aan de PVV en ze moeten reageren. Maar Hoe het... kan Rutte nou het beste reageren? Moet hij zich afzijdig houden of moet hij één keer echt heel erg kwaad worden? Um, of kan hij zich dat niet permitteren? Ik denk dat hij zich het wel kan permitteren. Ik denk dat uh, afzijdigheid vaak een wat gunstige uh, reactie is. En ja, gisteren was, het zou ook de schok zijn geweest... maar hij reageerde natuurlijk in eerste instantie een tikje student die koos bijna. Ja. Doe zelf Tot normaal, man. Met lachen. Ja. Juist, jonge jonge. Ja. Jongen. ja. Dat, dat is niet de beste reactie. Overigens wordt er wel gezegd dat hij. Maar daarna, ja. daarna herpakte hij zichzelf wel. En toen gaf hij juist met meer autoriteit diezelfde reactie. De vraag is inderdaad: uh, doet dit afbreuk aan het gezag van de regering, van Rutte? Wat denkt u? Ik denk dat het uh, afbreuk doet. Alleen dit soort uh, gebeurtenissen op de korte termijn. zal even voor de komende maand misschien het vertrouwen in het gezag in het algemeen even doen dalen. Pas als dit een patroon zou worden. Ja, dan kan je dat structureel bepalen. Je hoort tegelijkertijd dat er toch met name binnen het CDA... ook wel wat dat betreft steeds meer gerommeld wordt. Dat mensen daar... Er was natuurlijk veel discussie sowieso aan het begin hè, van, de, van deze regering... deze gedoogcoalitie, waar binnen het CDA veel mensen bezwaar hadden. En dat dat nu steeds meer gaat spelen. Ja, dat denk ik ook. Maar het CDA zit gewoon in een heel lastig parket op zichzelf weer. Want ze zijn hun linkse kiezers al verloren in 2003... Ze zijn hun rechtse zijn massaal weggetrokken in de afgelopen paar jaar. En de partij weet niet meer wat het moet. Het was ooit de reden om de CDA te stemmen was: het is de stabiele middenpartij die altijd regeert. Zij Zij zijn u u geen benieuwd, ze zijn zitten niet meer in het midden ja. en we hebben ze niet meer nodig om te regeren. Dus die moeten zichzelf eerst herpakken voordat ze weten welk besluit ze nemen. En zullen dus niet breken. Nou ja. Ze zullen vanzelf al een keer kunnen breken... maar ze moeten eerst weten waarom en met welk doel. Tot zover, dank. Tom van der Meer, politicoloog. Leonie Jans, hoorde u, die gaan we zo direct opnieuw horen. Want dan gaan we het hebben onder meer over het toneelstuk... wie is er bang voor Virginia Woolf. Maar eerst muziek, Wouter Hamel. Le Find your way, cause it sure is hard to rhyme when well, there's nothing left to say. It mm be. -hmm. en ben met Little Boy Lost en uh, wil je kaarten winnen voor een concert van, van Wouter, dat is een concert uh, in Hengelo, dan moet je antwoord geven op de vraag welke hele bekende Nederlander uh, tijdens het bezoek aan het Glaashuis, u weet wel, van 3FM, ooit een, een, een verzoekplaat van Wouter Hamel aanvroeg. Dat, klik, dat is misschien een rare vraag voor mensen die het niet weten, maar er zijn heel veel mensen die weten het Leonie knikt ook al, ja, je mag het niet zeggen. Mail het in ieder geval uh, uh, na vrijdagmiddag live at avro.nl. En heb je het goede antwoord, de eerste uh, twee, denk ik dan, die dat hebben. Die krijgen die kaarten. Goed. Ja. Onze gastrecent. ja. Yeah, yeah. Zangeres en regisseur Leonie Jansen. Ja. Welkom nogmaals, Leonie. Hi. En ook aan tafel nog steeds Tom van der Meer. Uh, cultuurliefhebber eigenlijk, Tom? Uh, ja. Van? So, ik kijk regelmatig wat arthousefilms arthouse Arthousefilms? Art met... Ja. Dat is heel verantwoord. Zoals? Um, zoals. Ja, dat zegt ons waarschijnlijk toch niks. Want dat is voor een klein publiek. Nee, dat nee? Niet. Nee. is niet. Is dat ook al Modovar? Dat soort uh, Spaanse regisseurs ja, ja, ja, ja, ja. die daar kijken? Kijk, ja. Kijkt, ja. He, he, he, een en al herkenning. Uh, Leonie, jij hebt de film Tropa uit Elite 2 gezien. Ja. En het toneelvoorstelling. Wie is bang voor Virginia Woolf? Met Poky Frans en Olga Zuiderhoek. Uh, was je er naartoe gegaan als we het uh, niet hadden gevraagd? Nee, niet. Nee, ik, ik, ik, omdat ik zelf s'avonds heel veel werk, kies ik, ga ik meestal naar dingen die een verbinding hebben met, met mijn eigen vak. Muziek. Meestal iets met muziek. Ja. Of iets visueler, totaal theater. Ja, dus niet omdat je er niet in geïnteresseerd bent, ja, maar het is een tijd. Maar het is ook een, ja, het is mijn eerste keuze niet. Nee, maar, wat, maar daarom vond ik het wel heel leuk ja? om er een keer naartoe te gaan. Ja, Laten we maar ja. even beginnen dan met de film. Um, de film had ik ook niet echt zelf gekozen. Het is dus een film, maar heel veel geweld en actie in voorkomt. En, uh... Over de sloppenwijken in Brazilië? Ja, de favelas. Het gaat eigenlijk over een politieagent... die uh, de sloppenwijken wil schoonmaken van de, van de drugsmensen. En als op een gegeven moment lukt hem dat... maar dan komt het volgende probleem, namelijk dat de hele politie en de militie... Op een corrupte manier betrokken is bij de drugs. En als zij daar geen geld meer uit kunnen krijgen, de politici zelf, dan beginnen ze de mensen in de favela zelf te onderdrukken. En dat gaat tot en met de politiek toe. Dus ja. het gaat eigenlijk over het corrupte systeem. Daar. Het, het is een uh, deel 2, een vervolg op een eerdere uh, succesvolle ja. film. Uh, met, met vrij uh, harde kritiek voor een grote publieksfilm, Want het is in Brazilië begrijp ik, uh, dat is heel populair. Uh, ja, er zit er stevige al van politieke kritiek in. De, de, ja, want ik, ik stond ervan te kijken, eerst kwam de titel in beeld en toen vervolgde daar vervolgens nu met een andere vijand. Dus ik denk, waar ga ik nou naar kijken? Ja. Maar de eerste film bleek alleen maar tegen de drugs te zijn... en nu ook tegen het corrupte systeem. En heel erg in het begin wordt er een linkse de linkse intellectuele boeven... die het op een andere manier willen uitzoeken. En dat gaat dan over human rights-activisten. Nou, dat zie ik hier niet zo gauw gebeuren. Dat je iemand van Amnesty in een film zo neerzet in het begin... en hij zou het liefst, de politieagent waar het over gaat... het liefst de sleutel van de gevangenis weggooien zodat ze elkaar allemaal kunnen ombrengen. Het gaat over de HVK tegenover de meer ja, vredelievend ingestelde ja, types. Ja, ja. En, die, en die andere man, die, die human rights activist... is ook nog eens een keer getrouwd met zijn ex... Dus ze hebben met elkaar te maken. En, maar het, het goede van de film was dat daar dus geen oplossing uh, tussen wordt gegeven. Er wordt geen keuze gemaakt. Er wordt geen keuze gemaakt. In wie de beste oplossing is. Ja, en dat komt steeds dichter bij elkaar. Hoewel de voice-over van de politieman is. En dat is dus eigenlijk de hoofdfiguur ja. van de film. Het is een hele gewelddadige film. Althans, er, ja. er, er is veel geweld te zien, ja, hè? Ja, ja, en dat is ook heel uh, echt, denk ik. Ik heb een kennis die werkt in de favela's. En het, het, is, het is een onbegrepen uh, hoeveelheid aangeboden. Want heb je dat zelf via die kennis gezien of meegemaakt of gehoord? Ja, hij heeft of... daar heel veel over verteld. En ik heb ook wel met groepen gewerkt uit favela's die muziek maken. Dus die op een andere manier de, de armoede proberen te bestrijden. Ja. En deze kant, dat het zo erg was... Ja. en dat het zo ja. politiek zo ongehoord corrupt is... dat had ik nog niet gezien. Ja, ook nieuw. Ja. Maar je denkt wel een realistisch beeld. Ik denk het wel. En ik denk dat ze het daarom... ook voor mij ging het verhaal iets zo snel... maar ik denk dat in Brazilië, want er zijn 11 miljoen mensen al naartoe gegaan dat daar dit soort films wel weer heel erg... Um, uh, de, de stijl daar heel erg aanslaat. Meer dan dat, hier. Ja, dat denk ik wel. Omdat het ja. zo hevig en gewelddadig ja, is. Ja, en zo snel gaat. En er een heleboel feiten in voorkomen die wij niet kennen. Maar ik wil nog even een ja? uh, sejant detail vermelden... dat de regisseur heeft gezegd... dat uh, tijdens het uitkomen van de film... hadden ze ook met corruptie te maken. Want ze hebben het vertaalbureau aangeklaagd. Die had illegale kopieën gemaakt. Waardoor 30 procent van de 11 miljoen mensen die hem hebben gezien... hebben een illegale kopie gezien. Ja. Dus, dus daar als voorbeeld de weer van ja. ook, ook juist in die filmwereld uh, corruptie aanwezig. De toneelvoorstelling moeten we het natuurlijk ook over hebben. Wie is er bang voor Virginia Woolf met Porky Frans en Olga Zuiderhoek? Er uh, wordt op dit ogenblik heel veel opgevoerd door allerlei mensen in ja. allerlei uh, versies. Uh, de, waarom denk je dat het zo populair is? Ja, toen ik er gisteren zag, dacht ik ook weer: ik zit hier bij, ik zit hier bij een soort totem van, van, van de toneelgeschiedenis. Het is een bijzonder slim geschreven stuk en het wordt echt. Nou, Kun je briljant. heel kort het verhaal vertellen? Het zijn twee mensen die eigenlijk mislukt zijn. Hun leven is mislukt. En dan in het dagelijks doen maken ze zichzelf iets wijs. Ze spelen heel veel spelletjes. Een maar echtpaar. Een he? echtpaar. Ja. En dat echtpaar dat, uh, krijgt bezoek van een jonger echtpaar. En ze blijven elkaar al verschrikkelijk afmaken. En dat gaat ook met een heel veel humor Het valt heel veel te lachen. Maar het is een soort mentale striptease. Je komt er steeds meer achter wat die mensen beweegt. En waar ze mee bezig zijn. En tot het eind komt wordt er dan duidelijk ja, dat, het, dat ze eigenlijk helemaal geen zoon hebben. En dat ze dat spelen. En dat ze verzonnen, dat ze, een zoon verzonnen hebben. dat ze een zoon hebben. Het is, de, de, het is, uh, het is de, eigenlijk over het... Uh, de mislukking, en, de mislukking en de werkelijkheid. Nou ja, het bestaat in veel uitvoeringen, er is ook film van gemaakt. Wat vond je van deze uitvoering? Nou, ik moest in het begin heel erg wennen. Ik ga nooit naar het toneel, niet naar dit toneel. Het was heel weinig visueel, dus er staan twee banken, vier mensen. En er is een heleboel tekst. En, maar langzamerhand werd ik er wel ingezogen... Dus het is niet helemaal de vorm waar, waar ik het allerliefste naartoe ga. Ik hou ervan als er nog iets meer te zien is. Maar het spel maakte veel goed? Het, het werd onwaarschijnlijk goed gespeeld. Hoe reageerde de zaal? Ja, fantastisch. Ik vond het ook heel knap. Want het, is, het was nagenoeg uitverkocht. Dat vind ik echt een compliment aan het publiek. Ja. En, en aan de mensen die op het toneel staan. Uh, pikant was dat ik een aantal maanden geleden heb ik zelf een productie daar uh, gehad. De African Mama's. En toen was de helft. Waar van de, is daar? Uh, de Lamart, ja. Lamart. En het was, de helft van de zaal was zwart. En nu waren het uh, uh, alleen maar witte mensen natuurlijk. En uh, Olga Zuiderhoek komt op en heeft ze een vrij kort mantelpakje. En dan zit ze een beetje, uh, beetje brusk op die bank. En dan kijk je dus in haar kruis. Waarop oh. een vrouw in de zaal riep. Ik kijk, je kijkt zo in een kruis. En ergens achterin werd geroepen stilte. En toen dacht ik, oh ja, ik zit bij het toneel. Dat is een andere, andere wereld dan wanneer je ja, zelf optreedt. Ja, maar ik heb, er, ik heb er erg van genoten, hm. van het stuk. Tom van de meer als jij dat allebei hoort... Mm -hmm. waar zou jij voor kiezen? Voor de film of voor het toneelstuk? Nou, allebei eigenlijk. Met het toneelstuk, ik vind het een uh, heel integrerend toneelstuk ook. Vooral omdat de, de thema's het thema is door de illusies heen prikken. Wat je nodig ja. hebt om, om, om tot iets te komen. Om samen verder te kunnen. En ja, als politicoloog... Is dat eigenlijk ook wat de laatste twee dagen van één kant gebeurd is? Nou ja, dat is in ieder ja. geval. Dat levert dus al een bezoek aan twee voorstellingen op. Dat is fijn. Als jij zelf zou moeten kiezen, Leonie. Een toneel, uh, toch toneel. een toneel? Ja, als ja. ik in het theater zit en het licht gaat uit, dan denk ik, hé, ik ben er weer. Ja. Morgen overigens uh, wordt er in het programma Opium, ook op deze zender Radio 1, ook weer aandacht besteed aan uh, Who's Afraid of Virginia Woolf. Want dan is Porky Franse te gast. Dus. Als u geïnteresseerd bent, luister daar ook vooral naar. Jij uh, gaat zelf met je voorstelling de Third Road aan de slag. Zondag. Dat is weer muziek. Ja. Veel uh, succes daarbij. Dank je wel. En komt met een speciale kerstvoorstelling nog. Met Annie Craze. kan ik ook nog zeggen. Leven nu Jansen, dank je wel. Avond. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, PSV Roda. Die raakt weer tegenstander, wordt er wel opgevallen. Heer Ereveen, Heer Adres. Kan hij daarmee schieten? Oh, wel.